Dit is even de jong met het NOS-journaal. Vluchtelingenwerk midden bij de inspectie voor de gezondheidszorg over de behandeling van een uitgeprocedeerde asielzoeker. De 27-jarige Chinees werd in Rotterdam op straat gezet en kort daarna opgenomen in een ziekenhuis. Hij bleek de besmettelijke ziekte hepatitis B te hebben en moest meteen een levertransplantatie ondergaan. Volgens Vluchtelingenwerk wist het detentiecentrum dat de man erg ziek was en had hij nooit op straat mogen worden gezet. Dominique strauss kahn is aangehouden in verband met een seksschandaal. Een voormalige directeur van het Internationaal Monetair Fonds zou seksfeestjes hebben bezocht waar prostituees waren. Die feestjes zouden zijn georganiseerd door een groep zakenlieden en hoge politiemensen. In de zaak zijn meer mensen aangehouden. De politie onderzoekt of strauss kahn wist dat de vrouwen prostituees waren. In dat geval kan een medeplichtigheid worden verweten. Het organiseren van prostitutie is in Frankrijk verboden.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 Op de A10 richting Zaandam verknopend Koenplein 5. Op de A15 Europoort Rotterdam beknopend Vaanplein 4. A20 Gouden Hoek van Holland tussen Spaanse polder en de Plein 3 kilometer. En van Utrecht op de A28 naar Amersfoort 4 kilometer voor Leuze-Zuid. Tot zover de verkeersinformatie.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 Delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? o um sábado na mala.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 Assim je me mata, ai se eu te me ai, ai, se eu te me niet laat assim als me mata, ai, se eu te me ai, ai, se eu te pego, niet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 Zantwoord ook op internet: Vantwoord, Punt. Ik heb dezelfde.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 en God, ik heb je soms gehad, maar je hoort, ze liggen op mijn lippen. En ik praat nu zoals jij vroeger praatte. Ik heb een goddeloos geloof en ik hou van elke vrouw. En misschien ben ik gewoon.